Pontverdorie zegt sharp 10 overal wachten maandagochtend. Tijd voor een groepje nieuwe reeks. of VM of phonefax. Elke ochtend neemt iemand in de zijk. Dus ook vandaag. We krijgen net een sms'je binnen. Internetexpert Leo. Jij zit achter die sms-box en de Twitter en zo. Wij krijgen wel vaker uh, sms'jes van mensen met vreemde namen. Maar ik vind mm -hmm. dit toch een naam dat ik denk, nou, je moet de kinderbescherming eigenlijk Het is zielig. Een meisje dat we sowieso straks zouden bellen voor uh, een warming-up, pepper. Hopelijk heeft ze er niet door dat wij bellen. Heeft zij nou echt. Pleunie Bezems. Ja, Pleunie. Ja, kan het ook niet. Even bellen. Hi met Pleunie. Ja, goeiemorgen. Spreek met Pleunie Bezems. Ja? Ja, goedemorgen met verwoord van de Kinderbescherming Nederland. Hallo. Ha ha hallo. Hallo. Uh, het is misschien gek dat ik, uh, dat ik u bel, maar ik uh, ben op dit moment bezig namens de Kinderbescherming Nederland met een nieuwe campagne. Oké, okay, ja. Hoe oh, heet uh, het? Ik heb hier nou even geen tijd voor van, uh... Het is een minuutje werk, mevrouw. Dan ben ik klaar. Uh, ja, want ik uh, wacht op een radiotelefoontje. Het is even belangrijk namelijk. Uh, de campagne heet Schaam je niet voor je naam. En wij zijn de we adresbestanden en de naambestanden aan het doornemen van kinderen die de afgelopen 25 jaar geleden uh, in uh, Nederland zijn geboren. Ja. En we kwamen bij u uit... Uh, u heet voluit plöni Bezem's. Ja. Uh, nu hebben wij uh, een mogelijkheid dat u anoniem aangifte doet van uh, deze vorm van kindermishandeling. Want laten we eerlijk zijn, Pleuni Bezem's. Ja, dat had u zelf niet gekozen als u denk ik de naam mocht nee, kiezen aan de geboorte. Ik het Vindt u de Ja, de achternaam kunnen we er niet zoveel aan veranderen, maar de, de voornaam in combinatie met de achternaam dachten wij, nou, nou, dit is wel een ernstige vorm van kindermishandeling, om je kind zo te noemen. Nou, uh, ik vind Pleunie een hartstikke leuke naam, dus daar... Uh... U, hoeft zich, u hoeft zich niet in te houden, staan uw ouders in de, in de huiskamer misschien? Oh nee, helemaal niet, maar uh, nee, ik vind het leuke naam. U bent natuurlijk geïndoctrineerd de afgelopen jaren, dat het echt een leuke naam is, maar u kunt ons geloven, wij zien heel veel namen voorbij komen, Pleunie Bezems, ja dat ja. moet u niet willen mevrouw. Ja. Ik moet eigenlijk nou naar school. Ja, word je er daar ook niet mee gepest? Nee. Wij kunnen een medewerker eventueel langsturen voor een, uh, nee, een gesprek. Nee, dat hoeft het allemaal niet. Pluni Bezems. Ja. Nee, Bezem. Bezem. We moet nou echt naar school. Pluni Bezems, nog erger eigenlijk. Ja, maar ja, ik vind het een leuke naam. Dus... Wat, ik, ik, wat ik even ga doen, ik stuur een informatiepakketje op. Daarin staat hoe u aangifte kan doen van deze kindermishandeling. Nee, dankje, dat hoeft allemaal niet hoor. Ook digitaal. En ik, ik kan alleen maar zeggen, namens Kinderbescherming Nederland. Houdt u alstublieft vol. Nou, dat doe ik. Wij leven met u mee. Dankjewel. Dank u wel. Mevrouw Bezem, een hele goede dag. Dankjewel, hetzelfde. Slim met hem. Foonpak.